met het NOS-journaal. De Japanse premier Kishida is in Zuid-Korea aangekomen voor een tweedaags bezoek. Vandaag zal hij een ontmoeting hebben met de Zuid-Koreaanse president Yoon. Ze zullen het onder meer gaan hebben over de toenemende nucleaire dreiging vanuit Korea, Noord-Korea... en de Chinese assertiviteit, met name rond Taiwan en in de Zuid-Chinese Zee. Het is het eerste bezoek van een Japanse leder aan Zuid-Korea in twaalf jaar. Onder de Zuid-Koreaan is veel kritiek op het bezoek. Velen vinden dat president Yoon te veel concessies heeft gedaan om de relatie met Japan te verbeteren. In de Canadese provincie Alberta is de noodtoestand uitgeroepen... vanwege de vele bosbranden daar. Zeker 25.000 mensen zijn al geëvacueerd. Volgens de Canadese autoriteiten worden er gisteren 110 branden... daarbij is een gebied ter grootte van de provincie Zuid-Holland... in vlammen opgegaan. Voorafgaand aan de wedstrijd Ajax-AZ heeft de politie gisteravond meer dan 150 AZ-supporters aangehouden voor groepsbelediging. In de metro richting de arena zongen ze antisemitische liederen en ook zijn vernielingen gepleegd. Na meerdere waarschuwingen van de politie werden de supporters bij metrohalte Strandvliet aangehouden. In Texas zijn zeker acht mensen doodgeschoten in een winkelcentrum. Een man opende midden op de dag het vuur op mensen die inkopen kwamen doen. Hij werd zelf na doodgeschoten door de politie. Drie mensen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse pianist Menahem Hem Pressler is overleden. Hij stond aan de wieg van het wereldberoemde Bozar-trio dat hij ook decennia leidde. Pressler vluchtte vlak voor de Tweede Wereldoorlog met zijn ouders naar Palestina. Na de oorlog brak hij door in Amerika en vestigde zich daar ook. Menenhem Pressler overleed gisteren in Londen. Hij was 99 jaar. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met verspreid over het land wat regen. Daarna droog en af en toe zon. Maar in de loop van de middag kans op felle buien en regen- en onweersbuien. Daarbij kan in korte tijd veel regen vallen. Er staat niet veel wind en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Muiden en Knalpend Watergraafsmeer. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. De A10 Noord richting de Koentunnel tussen Lansmeer en de Koentunnel 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover, de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM, ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort.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 maten voorbij en soms dezelfde nummers. Waarom? Omdat ze gewoon gezellig en leuk zijn wat er veel vraag naar is. En als opening hoort u trouwens onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davies met een weekje nog wel oudje. Een opname 1928. Het komen nu weer een hoop mooie, oud-Hollandstalige muziek onderweg de Ramblers. John de Mol. En dat is niet die van Talpa, maar dat is uh, zijn vader. Maar eerst hier de Forayos was een Amsterdamse zanggroep die eind jaren 50 bekendheid vergaarde met covers van de Everly Brothers The Choir Sisters. Roof Topzingers en andere Amerikaanse tienergroepen. Voor jongsters zoals, zoals de band eerst heette... werd opgericht door Joyce en Jan Schouten. Dat waren broer en zus of zus en broer. ...als je de volgorde doet van de namen. Joyce was natuurlijk de, de, de zus en Jan was de broer. En in 1958 vervingen Jettie Schouten de zus van Joyce en Jan, Ria Lubberink. En vanaf 1959 werden ze beroepsmuzikant. En op 8 augustus 1964 stonden de voorhuis vlak voor de pauze... ...in het voorprogramma van de Rolling Stones. in het koerhuis, dat was toen in Scheveningen. Het koerhuis zit er al jaren, maar tegenwoordig hebben we Ahoy of de Ziegeldomen waar de grote uh, uh, artiesten komen. Of tegenwoordig ook uh, de Amsterdam Arena. Hè. Vorige week uh, Johan Cruijff Arena moeten we tegenwoordig zeggen. Vorige week hadden we daar uh, Metallica. En uh, u hoort ze nu. De Voraijo's Dit was 1957. Bye bye love. Want ik heb, uh, want ik heb jou. Maar ik heb een ander uitgezocht. Een leuke plaat voor de ochtend. Ik heb hem vaker gehoord. De Voraijo's nu met ik zie je elke morgen. Elke middag. Elke avond. Zie je de morgen. Zie je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 Om gelukkig te zijn, Ik zing graag een beestje met een meisje in de maneschijn. Ik heb maling aan geest. Ik verlang slechts naar jou. Doe zeg nou ja, mijn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 ik heb maling aan geel, ik verlang slechts naar jou. Doe zeg nou ja, mijn schat, dan worden we man en vrouw.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 Tijdens haar schooltijd begon ze met twee jongens het muzikale trio The Rhythm Aces. En daarna zongen ze bij de amateur big band The Blue Blowers. U hoort er nu in de Reuver en Karel van der Velden met Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen...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 Kom terug, jonge lief, kom terug. Kom toch vlug, harte lief, kom toch vlug. Waarom zijn we uit elkaar gegaan? Waarom hebben wij zo dom gegaan? Ik heb jou nog. You're a Jongen lief! Ik jou toch zo. Kom terug, jongen lief, kom terug. Kom toch vlug, harte lief, kom toch vlug.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 mijn grote teen. Ja, ook een veelgedraaide artiest in het programma Zandvoort uit Zandvoort. Het was Doris met mijn grote teen, en daarvoor hoorde u de Limburgse zusjes met Kom terug.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 Geboren in Heerlen op 12 augustus 1955 is een Nederlandse zanger die als kindster in de jaren 60 bekendheid, bekendheid kreeg onder de naam Heintje. En hij zong in het Nederlands, Duits, Engels en Afrikaans. En zijn bekendste nummers is Het uh, Mama. Een andere grote hits zijn Ik bouw hier een slot. Heinzie, Ommersie, Ik zing een lied voor Dich. Ik hou van Holland. Oma je lief en Oma zo liep. En je bent de allerbeste z'n allergroot zit, die kennen we allemaal, is Mama. Je hoort hem nu, heintje, met die mooie plaat Mama. Mama, je bent de liefste van de...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 Hey, nog slimmer dan een vos Hij hey, kende alle knepen Van licht, bakstrik en vet Hij hey, was nog nooit gegrepen Al werd op hem gelet Hij hey, strikte konijnen en hazen En was voor de duivel niet bang Geen boswachten kregen te grazen die stoper van Limburgse land. Stopen hier, stopen daar, ondanks veel gevaar. Stopen hier, stopen daar, altijd stopen maar. Het was op een zondag zo rond een uur of drie. Dat hij een lieve schat zag, het was boswachters Marie.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 Stopen daar, ondanks veel gevaar. Stopen hier, stopen daar, altijd stopen maar. Toen kreeg het jonge paardje een huisje in het veld. En weg hij na een jaartje, als boswacht aangesteld. Nu loert hij zelf op zijn zijn schoonpapa.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 Een hier stopen, daar is voor goed gedaan. Ja, dat waren de twee jantjes met de stroper. En daarvoor hoorde Johnny Hoes met. Waar is moeder gebleven? En daarvoor hoorde je nog Heintje met mama. En ook die platen komen volgende week weer voorbij waarschijnlijk. Want volgende week is het natuurlijk een moederdag. En zoals elk jaar besteedt natuurlijk een hoop tijd aan... een hoop aandacht moet ik zeggen aan moederdag. Dus dan gaan we allemaal plaatjes uitzoeken... samen met de Draaier... die allemaal over mama gaan, moederdag... of over moeders. Dus dat gaat helemaal goed komen. De volgende dame heeft u straks ook al gehoord. Ze maakt allemaal gewoon hele leuke muziek. Het is Annie de Reuven met Zeg, wil je misschien even in mijn hartje kijken? Hoor ik nu hier op VFM Zandvoort in Zandvoort uit Zandvoort. Zeg, wil je misschien eens even naar mijn hartje kijken? Het rommelen bomt zo raar als ik je zie. En ben ik misschien verliefd, zal dat wel blij Toe luister schouwen, zeg me dan op wie. Eerst hoor je van rom, dan hoor je van bom. En elke keer begint het weer als ik je tegenkom. wil je misschien eens even naar mijn hartje kijken? Het rommelde bom, zo raar als ik je zie. Toen ik nog maar een bakvis was van amper zestien jaar, was ik nog nooit eens echt verliefd geweest.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 Hij jaar was elke keer een ieder die hij kende bij zich aan huis. Daar schoven een vriend en vijand wat onwendig heen en weer. En zaten lang voor tienen alweer thuis. Maar eenmaal op zo'n avond, geloof me, het is waar. Toen horsten ze heel eensgezind het huis haast in elkaar. Ze danste boemse Daisy als samba per abuis. Ze zongen. En de vader, de vader in de huis. Toen kwam een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 En dat was Eddie Christiani met hiep hiep Hoera. Dat was een feest, een opname uit 1951. En daarvoor Helma en Selma met ik heb mooie tulpen. Zie je hem zandvoort. De Volgende artiest is pseudoniem van Cornelis Pieters. Geboren in Amsterdam 16 december 1919 en al daar overleden op 8 oktober 1993. was de Nederlandse zanger van het Die Geboren met een hele bekende plaat. Mackenelis met. Horen, die al jubelen door een tal de lente brengt van overal. Het liedje, het donderen melodietje, het land der bergen liedje, al die praten met echt Kleine jongen, jongen, waarom zing je niet? Zeg mij toch eens waarom jij het dal verliet? Lokten jou de lichten van de stad zo aan? Ben je daarom uit je dorp gegaan? Zilveren klokjes horen, die al door het worden, talloze landen van overal, een pitje, een wondermijloen een een ander een een pitje, al die Om mijn oren, zaan zilveren kotjes horen. Wie jouw jupelen door het oude lente brengen overal het liedje en een ondermiddel liedje en een ander rietje.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 je lief, krijgt hij dan steeds een extra kus als Lombard. Mm. Twintig kleine vingers, oh wat zijn ze klein. En twintig pintjes, dat moet een tweeling zijn. Eén heeft een plus, daarom lijkt ze precies op ma. En die andere schat, die andere schat, die lijkt precies op pa.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 een de daarom lijkt ze precies op man en die andere schat die andere schat die lijkt precies op reis terug in de tijd naar de jaren pat pat pat pat en de jaren pat en dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Kort Draaier. En daar bedankt we hem hartelijk voor. We worden Jonker en de Joffers met de uh, twintig kleine vingertjes. Naar voor Helma en Selma met Valderie, Valdera. En tot zover ook dit u van de Zandvoort uit Zandvoort. Zometeen uh, wens ik u heel veel plezier met uh, ZFM Jazz. Ik bedank nog even Kort Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. En ik laat u achter met uh, Hendrika Sturm, beter bekend als Rita Corita geboren in Amsterdam, 24 november 1917... en overleden in Beeksbergen op 24 december 1998... was een Nederlandse zangeres. Ze trouwden met de accordeonleraar Koen Ooms... en ze vormden samen het duo Co-Rita. En in 1958 had ze een hit met Koffie, Koffie, een lied van accordeonist en componist John Woodhouse, dat haar haar hele verdere leven zou blijven achtervolgen. Nou, die platen 1958, die haar bleef achtervolgen, hoort u nu. Rita Corita met koffie. Ik wens u nog een hele fijne zondag, en misschien tot volgende week, en anders tot een andere keer. Ik zeg tot ziens! Een mens allang in zijn bed ligt te dromen. Ik hoorde me. Maar ik dacht, gaan jullie nu naar huis? Ik sluit voor vanavond...